Acht uur, Kees Groot, met het NOS Journaal. Het kabinet is bereid tot flinke aanpassingen op de begroting van volgend jaar. Minister Dijsselbloem heeft de oppositie diverse voorstellen gedaan. Dat is bevestigd na een bericht van RTL. Het kabinet wil onder meer praten over halvering van de geplande bevriezing van belastingschijven. Ook de accijnsverhogingen kunnen deels worden teruggedraaid. En het kabinet is bereid 500 miljoen euro te investeren in onderwijs. Dijsselbloem probeert steun te krijgen van de oppositie omdat het kabinet geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer. Voor vanavond staat een tweede gesprek gepland, maar diverse oppositiepartijen hebben al laten weten dat ze het aanbod te mager vinden. Het OM en de politie hebben een grote actie gehouden tegen drugscriminaliteit en witwassen. Op tientallen plaatsen in het hele land is huiszoeking gedaan. Daarbij zijn 10 verdachten aangehouden en 31 woningen en bedrijven doorzocht. Er is beslag gelegd op drugs, vuurwapens, luxe auto's en 200.000 euro aan contant geld. Op Bonaire is een man van 68 opgepakt die wordt beschouwd als hoofdverdachte. Aan de actie deden 300 politiemensen mee en 40 militairen die gespecialiseerd zijn in het zoeken naar verborgen ruimte. De drie mijnwerkers die vermist waren na een ongeluk in een kaliummijn in Duitsland zijn overleden.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 Ook moet het leiden tot stabielere premies, zegt Kleinsma. Het weer vanavond en vannacht overwegend helder en droog. Morgen overdag opnieuw vrij zonnig. Het wordt 14 tot 16 graden bij een stevige oosten- tot zuidoostenwind. Dit was het nws Journaal. AWB Verkeersinformatie. De afsluitdijk is nog steeds richting Friesland dicht... na een ernstig ongeluk met een vrachtwagen en een personenauto. Verkeer vanuit de Randstad naar Friesland... kan omrijden via Flevoland over de A6...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 Zijn hele leven staat in het teken van recht en onrecht. En daarom past hij uitstekend in onze juridische week... ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van de Hoge Raad deze week. Goedenavond, oud-rechtbankverslaggever en trouwens ook nazijager Chacoistra. Goedenavond. Ja, wij gaan praten over de vele, vele zaken waar u verslag van heeft gedaan. En uh, ook over het boek dat binnenkort verschijnt... over represailles in de Tweede Wereldoorlog... Om te beginnen, uw werk als uh, rechtbankverslaggever. 43 ja. jaar lang opstaan voor de rechter. De rechtbank, van rechtbank, staan alsjeblieft, dames en heren. Ja, zo gaat dat altijd, hè? Opstaan. Uh, decorum, hè? Ja, precies. Ja. Hoeveel zaken ja. heeft u, bent u voor opgestaan? <laughs> dat zijn er vele duizenden. Ja, vele duizenden. Duizenden je... werkelijk? Ja. Ja, kijk, als je de politierechter uh, even meeneemt... dat is per dag ongeveer 40. Uh, en dat een paar keer per week. En tel dat maar op in jaren. Dan uh, zit u snel op een paar duizend. Hè? Maar volgde u wel eens 40 uh, zaken op een dag? Uh, over het algemeen niet. Maar uh, wij pikten wel de belangrijkste zaken eruit. Ja, u werkte voor het Fries Dagblad een heleboel jaren. Ja. Noem eens een zaak die u... Uh, u bent inmiddels in de 80, maar die u nooit meer zult vergeten. Dat is de zaak van uh, dokter Opdam, de Berkelse arts, die uh, zijn echtgenoten om het leven heeft gebracht... en tijdens de gevangenschap ook nog een mede gedetineerde. En dat was een internationaal bekende zaak. En die is altijd in mijn referentiekader blijven hangen. En waarom deze specifiek? Want het is dus niet een Friese zaak, hè? Nee, maar hij werd wel uh, voor het hof uh, behandeld, omdat hij in Leeuwarden... in het resort uh, uh, van, van uh, het hof, een uh, halsmisdrijf had gepleegd. He, die man die was gedetineerd in de gevangenis in Leeuwarden, ook uh, de arts zelf. En toen heeft hij hem vergiftigd, dus die zaak moest wel in Leeuwarden worden ja, behandeld. Ja. En wat was dan specifiek aan deze zaak, wat, wat u zo ja, bijblijft eigenlijk? Van een arts verwacht je niet uh, dat hij, gelet op de eed van Hippocrates, andere mensen het leven beneemt. Een arts is in het algemeen iemand die een, mens, uh, een ziek mens probeert beter te maken, maar in ieder geval niet om het leven brengt. En dat fascineerde mij en dat schijnt ook een hele hoop... Journalisten uit uh, het buitenland te hebben gefascineerd. Want ik herinner mij dat ze uh, zelfs dat uit Amerika naar Leeuwarden waren gekomen. Ik heb een aantal Belgische collega's gezien uh, uit Duitsland, Oostenrijk herinner ik mij. Uh, het proces duurde enkele dagen en de zaal, de zittingszaal, was steeds bomvol. En wanneer was dus, deze zaak eigenlijk? Die speelde in de vijftiger jaren van de vorige eeuw. Oké, okay, al heel lang. Maar dat geleden. heeft een aantal dagen geduurd. En, uh... Maar u heeft, he, u zegt, duizenden zaken voorbij zien komen. Ja. Uh, ik neem aan dat, in dit geval ging het dan om een arts. die iets deed. van die dacht, nou, het hoort niet bij zijn vak. Maar ja, dat gebeurt wel vaker, toch? Uh, een accountant. Uh, van een accountant uh, verwacht je ook niet dat hij fraude gaat plegen. Ook die heb ik natuurlijk meegemaakt. Ja. Dus binnen een bepaalde stil zijn er altijd lieden die misbruik maken van, van hun be be beroep. <kijkt> dat, uh, dat kan ook een journalist zijn, ik heb ook journalisten meegemaakt... die uh, terugkeerden van een vergadering... waar ze beroepshalden aanwezig waren... en daar de nodige alcohol aan binnen hadden gegoten... Mm -hmm. en op weg naar huis werden gepakt. Je verwacht niet van iemand die een verslag maakt... van Nimport welke zaak, zelf door de mand gaat vallen. Maar is dat dan de rode draad in wat u fascinerend vindt... dat mensen iets doen wat, je, wat, wat u niet verwachten? Over het algemeen wel. Uh, kijk, je moet verdachten natuurlijk wel uh, onderscheiden... want je hebt beroepscriminelen. Daar heb ik geen enkele consideratie mee. Maar je hebt ook mensen die uh, heel stom toevallig... in, in, in een rechtbankcircuit terechtkomen... Ja, doordat ze uh, lastig worden gevallen door hun medemens, of plotseling kwaad worden, of in een dronken bui iets gaan doen. Uh, ik heb altijd gezegd: uh, Zie toe dat je zelf niet valt. Want ook u en ik. We kunnen natuurlijk een misstap begaan en dan staan we ook, of in dit geval zitten we, ook hm. voor het hekje. Ja, want is dat inderdaad iets wat u zich die, die jaren inderdaad bewust bent want geweest? Van het is ook maar een heel klein puntje waar het misgaat en dan ben je opeens, sta je daar aan de andere kant? Dat kan gebeuren. Het heeft me altijd uh, gefascineerd, die rechtspraak. Ik had overigens zelf ook graag officier van justitie of uh, rechter willen worden... maar door allerlei omstandigheden is dat helaas mislukt. Mm -hmm. Want? Waarom uh, is dat mislukt? Nou, ik uh, ben toen in militaire dienst uh, terechtgekomen. Uh, ik heb, uh, even kijken, anderhalf jaar in Indonesië... het voormalige Nederlands-Indië en in nieuw guinea gediend. Uh, daarna kom je terug... Je repatrieert als het ware. En dan kom je in het arbeidsproces terecht. En dan is de schooltijd in feite voorbij. Maar nou ja. ik heb steeds in de avonduren uh, verder gestudeerd. Ik heb mijn gymnasium uh, gedaan in de avonduren, sociale arbeid, uh, uh, archief, mm -hmm. uh, archivarisdiploma gehaald. Uh, ik heb nooit stilgezeten. Maar je had geen, geen tijd meer om s'avonds nog eens een nee, keer... Nee, om echt te gaan studeren. Te, te studeren. En waarom, waarom wilde u dan rechter worden? Wat is het dan? Ik heb nooit tegen onrecht gekund. Van jongs af aan niet. Uh, als er tijdens mijn schooljaren een gehandicapte jongen of meisje... werd lastiggevallen, gepest dan sprong ik ertussen. Ik ben van nature helemaal niet agressief... Mm -hmm. maar dat heb ik nooit kunnen hebben. Uh, mij altijd uh, verdedigt tegen het onrecht... tegen de zwakkeren in de samenleving. Uh, dat is misschien ook de reden geweest... waarom ik uh, sociale arbeid heb gestudeerd. Uh, altijd medelijden met die bijstandsmoeder... met degene die in de griebis was geboren... en nooit de kans had gekregen om verder te studeren... of zich te bekwamen in een technisch vak, die altijd maar in die, die griebes bleef hangen. Mm -hmm. een, maar nu... een, een overdreven rechtsvaardigheidsgevoel misschien. Overdreven? Dat, dat zeggen wel mensen tegen mij. Dat ik in feite veel te lief ben voor die medemens. Dat zal best, maar ik kan ook heel hard zijn. Want toen ik scheidsrechter was, was ik geen gemakkelijke man. U was scheidsrechter in het betaald voetbal, hè? best hoog toch ook? Ja. Ja, ik ben, uh, ik, ik ben destijds de jongste scheidsrechter van Nederland geweest. Daar uh, was ik 16 jaar. Hm. En heb ik op de sportschool in Overveegs in de Kraantje Lek. En met 18 jaar vloot ik al tweede klas KNVB. Toen heb ik in, uh, in, in nieuw heb ik ook in de hoogste klas gefloten En later, terugkerend in Nederland, uh, ben ik opnieuw begonnen in, in de amateurs. En ik heb het betaalde voetbal gehaald. Ik heb eredivisie gefloten. Ja. Maar u zegt, ik was in, in die functie...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 die heeft uh, iemand om zeep geholpen... of die heeft een aantal inbraken gepleegd... daar moet je heel anders tegen optreden. Die moet je niet paaien, nee, die moet je aanpakken. Is het en... zo dat er inderdaad... He, u noemt dit nou deze, de vrouwelijke richter... is het zo dat u ook het een en ander heeft zien veranderen... de afgelopen jaren? Want u bent er 43 jaar lang ja. kind aan huis geweest. Het, in de tijd dat ik begon, dus laten we zeggen die 50er jaren... Mm -hmm. was de rechtspraak vrij hard... En toen kwamen we in de periode 70... In, laat ik zeggen, in uh, de politieke periode van meneer Den Uil, waarin alles kon, waarin alles mocht... waarin het zelfs getolereerd werd... dat men uh, politiemensen de pet van het hoofd mocht slaan. Want dat, ach, dat hoorde er gewoon bij. Toen zag je dat er een geweldig milde bestraffing uh, was. Ik heb wel eens gezegd... Als je een misdrijf had gepleegd, dan ging je de baas niet in... maar dan mocht je, moest je elke dag verplicht een paar glaasjes melk drinken als straf. He, dat is de, in de tijd geweest dat ze zeiden... ja, maar je hebt verkeerde moedermelk gedronken... en uh, je bent op een klompje gaan lopen... en een andere voetje, dan had je alleen maar een sokje. Ach, wat heb je toch moeilijk gehad. In plaats dat men dat tuig aanpakte. Mm -hmm. en, en, dan, en dan krijg je automatisch een vorm van verloedering... Als je hardstraft weet waar je aan toe bent. ben ik er heilig van overtuigd. dat je minder misdrijf. Uh, op de plank krijgt. Daar ben ik heilig van overtuigd. Ja, er zijn ook weer onderzoeken in Amerika. waaruit dat blijkt dat dat niet zo is, toch? Maar goed, laten we het daar niet, niet te veel over hebben. Nee, nee, nee. Heel even, nee, u heeft 43 jaar lang verslag gedaan. Ja. Um, wat wilde u, dat de lezers van het Fries Dagblad de feiten kenden? Of wilde u dat zij snapten waarom iemand tot zijn misdrijf was gekomen? Wat, wat, wat wilde u, dat wij uh, ervan leerden, van uw stukken? Ik heb meestal eerst de persoon beschreven... Uh, en de drijfveer, waarom hij een misdrijf pleegde. En daarnaast kwamen ook de feiten aan de orde. Uh, ik heb nooit... Uh, althans, ik kan me niet herinneren dat ik dat ooit bewust heb gedaan... een verdachte te kijk gezet. Uh, want nogmaals, we kunnen allemaal eens een keer in de fout gaan. Mijn doel was om uh, weer te geven, zo objectief mogelijk... Uh, wat zich daar afspeelde binnen dat uh, rechtsgebeuren... En daar speelt het verdachte natuurlijk de hoofdrol. Ik ben er ook altijd een voorstander van geweest... dat je naam en toenaam moet noemen, noemen van de verdachte. Ik heb een verschrikkelijke aversie tegen een zoveeljarige man uit Den Haag. Dat zegt mij niks. Ik wil weten wie. Want alle 27-jarige mannen uit Den Haag zijn dan op een bepaald moment verdacht. Uh, ik heb ook een afgrijzelijke hekel aan politieberichten als een zoveeljarige man uit de gemeente Hubbel de En dan bel je de politie en dan zeg je... ja, maar hij komt uit zo'n klein dorpje, dan is hij herkenbaar. Nou, dan is hij maar herkenbaar. Mm -hmm. Omdat iemand nou eenmaal dat gedaan heeft... vindt u dat hij de last maar moet dragen, om het maar zo te ja, formuleren? Ja, ja, daar heb ik geen enkel medelijden mee. Wat, uh, wat wij nu doen, uh, de Leeuwe, de krant en het fries dat vind ik... Uh, nonsensicale verslaggeving. Ik lees het ook niet meer. Ik lees het echt niet meer wat mijn collega's schrijven. En of het nou een moordzaak is of, of een inbraak. Het interesseert mij geen bal. Ik wil weten wie het is geweest. Wat kan mij dat ik, ik heb wel eens tegen, tegen mijn hoofdredacteur gezegd... Uh, ik kan gewoon een paar verhaaltjes verzinnen. Ik heb een collega gehad... Wim Hogedorn, ik durf de naam te noemen... want de man is al jaren geleden overleden... die moest dan voor het Vrije Volk... Uh, een rechtbankverslag maken. Mm -hmm. Wim heeft nog nooit... nog nooit... Een, een zaak in de rechtszaal bekeken. Hij ging naar de kroeg... dan, kocht hij kopje, dan bestelde hij een kopje koffie... en hij ieder iedere keer... maar een verhaaltje op. Is hij na een jaar... naar de hoofdredacteur gegaan... en zei, ik neem op staande voet ontslag... En de vroeg hoort de redacteur. Uh, waarom? Hij zei, ik heb u een jaar lang bedoeld, want ik ben helemaal niet in de rechtszaal geweest. Maar ja, u wou toch een zoveeljarige man of een zoveeljarige vrouw in uw verhaal hebben? Nou, hij zei, dat heb ik allemaal bedacht. Kijk, en dat heb ik ook zo vaak gezegd. Uh, ik kan een verhaal maken dat zo prachtig overkomt... en zo onherkenbaar is, dat iedereen het gelooft. Ik heb het nooit gedaan, dat uh, uh, wil ik wel eerlijk bekennen. Maar dat is geen nieuws meer. Ik wil, uh, ik wil weten welke man of vrouw ja. dat gedaan heeft. Dit is Max. Tot half negen. Twee dingen met Margreet Rijntjes. Tot half negen in gesprek met de oudste rechtbankverslaggever Sjakoistra. Uh, niet alleen een vermaard rechtbankverslaggever, onder andere voor het Fries Dagblad. Maar u bent ook bezig met een serie boeken over represailles in de Tweede Wereldoorlog. Over Inderdaad. een paar weken verschijnt deel drie van een serie over het verzet. Ja. Uh, u gaat alle provincies langs. Nu is de provincie Limburg uh, uh, aan de buurt. Ja. Um, op wat voor manier was het verzet in Limburg nou anders... dan bijvoorbeeld het verzet in Friesland? Het Limburgse verzet werd uh, vooral geleid door de katholieke geestelijkheid... Uh, bij wijze van spreken werd voor iedere actie uh, een, een schietgebedje gedaan. Uh, of een prevalentje. Mm -hmm. Terwijl uh, in Friesland dat meer uh, op een heel andere structuur was gebaseerd. Men plande uh, een overval en ging erop af. Uh, alleen het grote verhaal uh, van de overval van de, uh, op de. Op de Gevangenis in Leeuwarden, dat is even anders. Want toen werd er ook in gebed voorgegaan... omdat de meeste mensen die daarbij betrokken waren... Uh, van gereformeerde, in ieder geval van uh, zeer religieuze huizen waren. Maar dat was meer een uitzondering? Dat was meer een ja. uitzondering. Maar uh, nogmaals, het verzet in Limburg werd door de bisschoppen, geleid... Ja. Door, he, door, door de kapelaans. Die hadden een stevige vinger in de pap... Het andere verschil eh, is dat men in Limburg niet zoveel liquidaties heeft gehad... terwijl er in Friesland toch wel een aantal geweest zijn. En dat werd dan geleid door de auctor intellectualis... Eh, de politiecommissaris eh, Anno Houwing. Mm -hmm. eh, om te voorkomen eh, dat men na de oorlog zei... He, er werd een protocol opgemaakt... om te voorkomen dat men na de oorlog zou kunnen worden beschuldigd van eh, moord... CQ doodslag. Die represailles die waren natuurlijk waanzinnig ingrijpend. Um, Jan Brokken, zijn auteur, die heeft een boek geschreven... u vast bekend, De Vergelding, ja. ging ook uh, over represailles. Um, hij vertelt daarover uh, in zijn geboortedorp Roon in Zuid-Holland. Een stukje van zijn eigen docu korte documentaire daarover. In oktober 1944 was dit de plaats van een tragedie. Een Duitse soldaat liep tegen een elektrische kabel... die schuin over de dijk hing en vond de dood. De Duitsers namen wraak voor wat ze direct voor sabotage hielden... en executeerden zeven burgers. Wat ging er aan deze repressie vooraf? Wat gebeurde precies in 1944? Ja, en hij heeft dat helemaal onderzocht hè? in zijn boek uh, De Vergelding. Ja, in elk geval ken ik. Ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Extreem ingrijpend natuurlijk hè? in de oorlog, ja. deze verhalen. Uh, staat deze ook in een van uw boeken? Of de komende ja. boeken, ja? ja? Ja, dat komt in het uh, boek Zuid-Holland. Ik weet niet precies wanneer dat uh, verschijnt. Want we zijn begonnen met het nationale boek. Dat is uh, in april uitgegeven uh, in het uh, mobiel militair depot in Loosdrecht. Dat heeft uh, mijn grote vriend, uh, luitenant generaal BD Ted Mein, is het eerste exemplaar gekregen. We hebben in juni uh, Friesland uh, verstrekt aan de local commissaris van de koning. En aan de generaal, uh, de inspecteur van de veteranen-generaal. Ja, aan de, van de mensen Ede. Die, die dat boeiend vinden, natuurlijk ook om te lezen. Is het zo dat, dat u represaïnes, u was natuurlijk een klein jongetje in de oorlog, dat u die bewust heeft meegemaakt. Nou, ik heb alleen uh, een fusillade gehoord van twintig mensen in Dokkum. Prachtig mooi uh, winterweer, helder weer en dan hoorde je knallen. Maar daar schrok je niet van, want wij hoorden regelmatig knallen. Dat gebeurde meestal vanuit Engelse vliegtuigen of Duitsers die op, op jacht waren. Wij schonken er helemaal geen aandacht aan. Ik heb wel de auto's zien rijden waarin de slachtoffers zaten. Uh, maar voor de rest niet. Ik, ik heb dus niet uh, bewust iets gezien... hoewel wel een vriendje van mij is doodgeschoten is... Uh, doodgeschoten is maar daar ben ik ook niet bij aanwezig geweest. Uh, hij was niet met één dood. Hij kreeg een schot in een in van zijn longen. En uh, hij was niet zo sterk. Uh, in het ziekenhuis is hij overleden, 13 jaar oud. Die komt of Hij staat ook in het boek uh, Friesland, want hij viel ook... Onder ja, ja. Ja, Repressaie, ja. want het was tijdens een tijdens razzia. Maar we hebben uh, van alle provincies uh, de mensen geregistreerd... voor zover we die konden achterhalen. Nou, dat zijn er, ik, ik meende even uit mijn hoofd... zoiets van 9.000. Verdeeld over alle provincies, behalve Flevoland. Mm -hmm. hè, want Flevoland, uh, ja, dat, dat, dat was eigenlijk nog in oprichting. Dat heette toen nog Noordoostpolder. Uh, maar directe repoussaijes uh, in mijn eigen omgeving heb ik niet nee. meegemaakt. Ja, want uw hele leven, ik zei het al helemaal aan, de, aan het begin van de uitzending... Uh, he, staat in het teken van recht en, en onrecht. Ja. U doet nu dit. U vindt het belangrijk dat deze verhalen verteld worden. U bent ook nog steeds uh, een soort nazi-nazijager. U, u wordt wel de Nederlandse Simon Wiesenthal genoemd. Ja. Uh, er zijn natuurlijk nog steeds nazi's die, die vrij rondlopen. Wie, wie staat er nou nog steeds op uw lijst? Nou, degenen de die erop stonden, uh, dat waren boeren, daar heb ik heel zijdelings aan meegewerkt. Bruins, daar heb ik wel aan meegewerkt. Ik heb, uh, nou laten we zeggen, vier, vijf jaar geleden, ik weet het niet exact meer. heb ik een stuk gevonden in mijn archief. waarin Siert Bruins tegenover de politieke opsporingdienst bekende. dat hij betrokken was geweest bij een executie. Ik heb die stukken doorgestuurd naar de toenmalige officier van justitie in Düsseldorf... Ulrich Maas, die heeft me er ook voor bedankt. En ik dacht bij mezelf, daar gebeurt niks meer mee. Maar tot mijn grote verrassing en ook grote verering, uh, zo arrogant ben ik ook wel... Uh, is er toch iets mee gebeurd. Want moord verjaart in Duitsland niet. In tegenstelling tot Nederland, hoewel men daar nu ook anders over gaat denken. Uh, hij bekende dat hij mensen had vermoord, doodgeschoten. En dat was zeer belastend voor hem. En ik heb begrepen dat het ook meegenomen is... onder andere de zaak Dijkema uit Appingedam. En... gegevens daarover... heb ik ook aan, aan, aan Maas doorgezonden. Mm -hmm. dus, maar boeren... daar heb ik, dat ik, daar heb ik heel zijdelings... Uh, iets mee gedaan. Maar Bikker... die is ook dankzij ons... He, want ik ben toen met de KRO op stap geweest... Uh, in het programma Reporter hebben we Bikker voor de rechter gesleept. Nou, we hebben luidjes voor de rechter gekregen. Uh, Dirk Hogendam. Ja. Bikker is uiteindelijk ook... vrijgekomen. Hè? Die, uh, die heeft. Uh, of tenminste, die is vrijgesproken. Of, of hoe noem je dat eigenlijk? Ja, in ieder geval niet dezelfde Hogendam is, Ho is, uh, is uh, uh, overleden. Ja. Uh, maar Bikker is uiteindelijk niet veroordeeld omdat hij toch de mens zou zijn. Precies. Ja, ja, ja. ja onvrij. Is het hè? nou zo dat. Um, zit daar inderdaad een soort rode draad door uw leven? U noemde net van, um, he, ik, ik kan niet tegen onrecht. Ja. Uh, ik, u bent rechtbankverslaggever, u had eigenlijk rechter willen worden. Uh, nu houdt u zich op de, hey, hiermee bezig, u bent nog steeds op zoek naar mensen. Uh, u schrijft een boek over uh, represailles. Ja, uh, boeken, ja. Boeken, inderdaad, ja. een hele serie zelfs. Is ja. de bron daarvan allemaal dat onrecht waar u niet tegen kunt? Uh, voor een uh, groot deel wel. Het heeft mij altijd uh, bijzonder tegen de borst gestoten... dat het uh, Nederlandse opsporingsapparaat zo weinig heeft gedaan... aan de vervolging van de lieden die tijdens de oorlog... zich beestachtig hadden misdragen ten opzichte van de medemens. En dan denk ik niet alleen aan Joodse slachtoffers... Uh, want ik heb een paar keer een bezoek gebracht... aan Birkenau en Auschwitz, dus ik weet wat daar gebeurd is. Maar ook ten opzichte van andere landgenoten. Onschuldige mensen die, omdat ze niet met de ideologie mee wilden lopen... die onze vriend Adolf Hitler verkondigde, en zijn secondanten natuurlijk... dat die nooit voor de rechter zijn verschenen... of een zodanige straf kregen uh, dat ze de vlucht namen naar elders. Mm -hmm. Die mensen die... Uh, heb ik willen achtervolgen tot de laatste snik. Ik heb ook altijd gezegd. Ze moeten niet alleen de hete adem van Simon Wiesenthal... of Mr. Soera voelen. maar ook die van Beate Kaasveld en ook van mij. Uh, misschien zijn we roepende in de woestijn geweest. maar we hebben in ieder geval successen geboekt. Mm -hmm. En dat heeft het Nederlandse justitiële apparaat absoluut niet gedaan. Nee. En dat U heeft me. Dat heeft me tegen de tijd. Nu schrijft u, hè, dat vertelde ik net, een serie boeken over verzetstrijders. Ja. Zijn die in uw ogen wel 100% goed geweest? Uh, dus, er zijn een aantal mensen uh, om het leven gebracht die uh, zelf ook niet fris op de lever waren. Uh, maar ja, dat is inherent aan uh, oorlogsvoering of bezetting, hoe je het maar wilt noemen. Maar u moet er wel van uitgaan dat uh, nou 99% wel zuiver is geweest. Want kijk, tussen, tussen die mensen die geëxecuteerd zijn... zitten ook een aantal Nederlandse SS'ers... die uh, in eerste instantie op het verkeerde paard hebben gezeten... daarvan afgestapt zijn... En wegens deserties zijn gefusieerd. Die hebben we ook meegenomen. Ja. Want dat die... zijn ook slachtoffers. En van, die zitten van... ook allemaal in uw boek. Ja. U bent ja. 80. in een volgend leven. Wat wordt u dan? Rechter? Richtbankverslaggever? Uh... Wat wordt het? <laughs> uh, ik heb altijd gezegd... Uh, het is jammer dat ik vanaf... Uh, nou laten we maar zeggen... Uh, vanaf mijn militaire dienst toen ik gedemobiliseerd ben nooit in, in de rechtspraak terecht ben gekomen. Ik ben wel eventjes bij de politie geweest, maar uh, daar was mij een recherchebaan beloofd en dat is helaas niet gebeurd. En uh, ja, dan, dan ga je een andere weg volgen. Dus ik, ik heb het recht wel voor een overgroot deel meegemaakt. Dat is helder. Dank, dank. Oud-richtbank-verslaggever Jacques Kooistra. Dank u uh, wel. En morgen praat ik in onze juridische week met een ex-crimineel. Ook interessant, zou ik zeggen. Ja, ja, ja, ik zou luisteren. Dat, ja. uh, daar ga ik helemaal van uit. Dank u wel. Ja, dat u dit, dus. uh, dit was de uitzending van Twee Dingen van uh, Max. Meer informatie, uitzendingen terugluisteren het kan op onze site tweedingen.nl Zo direct uh, NOS langs de lijn met Jeroen Stomporst, want er wordt gevoetbald. Ajax speelt tegen AC Mier.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 De oppositiepartijen zijn niet enthousiast over de inzet van het kabinet bij de begrotingsonderhandelingen. Ze noemen die teleurstellend. Vanavond zijn ze opnieuw gaan praten met minister Dijsselbloem. Die heeft een lijst opgesteld met twintig opties waar het kabinet bereid is over te praten. Volgens de oppositie gaat het om een selectief lijstje en bovendien is onduidelijk hoe de voorstellen betaald moeten worden. Er komt in 2015 toch één nieuw pensioenstelsel. Het kabinet was eerder van plan pensioenfondsen te laten kiezen uit twee modellen... maar dat gaat niet door. Staatssecretaris Kleinsma komt met één set nieuwe spelregels... en die moeten grote schokken voorkomen... en de risico's eerlijk over de generaties verdelen. Het OM en de politie hebben een grote actie gehouden... tegen drugscriminaliteit en witwassen. Tientallen plaatsen in het hele land is huiszoeking gedaan. Op Bonaire is een man van 68 opgepakt... die wordt beschouwd als hoofdverdachte.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 Dames en heren, een heel goede avond. Een extra langs de lijn uitzending natuurlijk in verband met de Champions League. We zijn live bij het duel in de Arena in Amsterdam tussen Ajax en AC Milan. Verder praten we u bij over dag 2 van de WK Turnen in Antwerpen vlakbij. We staan ook nog even stil bij de inhaalwedstrijd van morgen in de eredivisie tussen ADO en Vitesse. Tot 11 uur allemaal, maar de hoofdmoot van de avond is natuurlijk de Champions League wedstrijd... tussen Ajax en AC Milan en die Houtkamp en Bas Stichler zitten voor ons klaar al daar in de Arena... Uh, goedenavond uh, mannen, Bas, om met jou te beginnen. Ajax moet in de visie van Frank de Boer nu de punten pakken. Hè? In de komende drie wedstrijden van de Champions League te beginnen tegen Milan vanavond. Is dat reëel? Uh, dat zijn twee vragen in één. Uh, dat weet ik niet. Ik vrees dat Milan toch wel een maatje te groot is als ik heel eerlijk ben. Hoewel de ploeg uit Italië ook niet in zijn beste vorm zit. Uh, in de visie van Frank de Boer deel ik dat overigens wel. Want als je wat wil in deze... En dan heb ik het niet eens over derde worden, maar misschien zelfs wel tweede. Dan zal je thuis tegen Milan wat moeten. Ja. En daarna volgt Celtic uit en volgt Celtic thuis in die volgorde. En dan moet je van die drie wedstrijden wel zorgen dat je een punt of 6-7 hebt. Als dat niet lukt, ja. dan kunnen kun de illusies overboord. En met wie gaat de boer dat doen? Uh, met een elftal waar één verrassingje in staat. Uh, Bojan uiteraard niet, hè. die liep zaterdag een hamstringblessure op. Er is een MRI-scan gemaakt vandaag. Die is een... Maandje uit de roulatie met een scheurtje hm. in die hamstring. Uh, Davy Blind is weer inzetbaar, dat zeg ik er van tevoren even bij, die speelt dus ook. En de enige verrassing is... De Sa, van wie Frank de Boer een paar dagen geleden nog zei, die willen we eigenlijk voorzichtig gaan brengen en rustig gaan brengen. Maar die wordt al nu op zijn twintigste, die is ook piepjong trouwens, er staat er ook een van 19 in bijvoorbeeld Fiesje. Maar die wordt nu voor de Leeuwen gegooid, als rechts buiten. stond weer gewoon in de spits en Fiesje aan de linkerkant voorin. Dat ziet er allemaal vrij logisch uit, net als het middenveld met. Siem de Jong, Christian Paulsen en Lerend Duarte. En het elftal maar van voor naar achter een keer doen. De achterhoede Van Rijn, Denswil, Moisander, Blind. Zoals dat op mijn briefje staat, dat klopt nu niet, dat hoort te staan. Van Rijn, Moisander, Denswil, Blind. Die volgen er maar vooruit. En uh, Sillessen is dan uh, de keeper in plaats van Vermeer. Dat is ook geen nieuws meer. En zo ziet het elftal van Ajax er dus uit. Je had in plaats van de Sa bijvoorbeeld ook nog kunnen kiezen voor Schöne. Daar is ook wel over gespeculeerd. Er zal ook ongetwijfeld over zijn nagedacht. Maar Schöne is zo onwaarschijnlijk uit vorm. Dit hele seizoen. Dat moeilijk Frank de Boer om die reden heeft gedacht. Nou ja dan maar een jongen die geen ervaring heeft van 20. En dan zien we wel waar het schip strandt. We praten zo verder Bas. Uh, nu eerst even luisteren naar Frank de Boer in gesprek met Henry Schut. De ontmoeting van vandaag. Je hebt eerder dit seizoen al PSV zien spelen tegen AC Milan. Wat heb je meegenomen uit die twee duels? Nou, vooral dat ze eigenlijk uh, ja, je het gevoel geven dat je beter bent en dat zij dan uiteindelijk uh, uit het niets toeslaan. En ook uh, dat uh, op de team... Kijk, die drie spitsen, die lopen overal, maar er zit wel een patroon in dat er eigenlijk altijd wel iemand zeg maar uiteindelijk op de teampositie uh, terechtkomt. En zo scoorden ze ook tegen uh, PSV, uh, de schot van Boateng. Uh, die staat op de teampositie, uh, weet die, uh, Schaar staat erbij. Nou, die gaat naar Montelivo, laat zijn man, zegt nog, ik laat hem gaan. Niemand pakt hem op, hij krijgt de bal, hij draait en schiet. Nou, je kan, uh, ik weet niet of jullie die beelden hebben, ga maar kijken, de laatste wedstrijd, Bissa, scoort precies hetzelfde op de teampositie. En het komt eigenlijk steeds uh, terug, of Ballatelli nou er staat, of uh, Robinho, maar vooral die Bissa komt er eigenlijk altijd. Ja, en daar moet er iemand opkomen. komen. Daar, dan hebben ze gewoon de kwaliteit om dat goed uit te spelen. Als spelen ze 4 tegen 3 uh, met drie man, dan kunnen ze dat nog uh, met hun kwaliteit uitspelen. Is dat makkelijk te bestrijden voor jou Ajax op dit moment? Of heeft dat ook met tempo te maken? Nou, het is, het is heel veel communiceren en durf uh, van je centrale duo die uh, door moet uh, dekken. Want als je je bek helemaal meegaat, dan komt er dus uh, eroverheen ja, er met de stoomtrein. Dus ja, je moet gewoon heel goed geconcentreerd zijn. En ik denk als wij zo agressief zijn als, en geconcentreerd als tegen Goat Eagles... en dat 90 minuten lang, dan hebben we een kans. Ja, het is een ontmoeting die jou tot de verbeelding zal spreken. Niet alleen als speler, dat was alweer een tijdje geleden... maar als trainer. Het was jouw debuut in San Siro tegen AC Milan. Een wedstrijd met verder volgens mij alleen Sime de Jong... die nu nog over is. Heb je aan die wedstrijd nog iets, nu bijna drie jaar later? Nee, dat heb je helemaal niet. Ze zijn allemaal andere spelers. Ik vind dat... Uh, Milan ook allemaal andere spelers. Ik vind dat Milan zeg maar, ten opzichte tegen de PSV... dat ze de vorm, een stijgende vorm hebben. Dat ze gewoon uh, beter... Uh, ja, in vorm ze missen dan Boateng dan... Maar, uh, voor de rest die Bisa vind ik een hele goede speler die die positie nu invult. En, en ze zijn gewoon beter gaan spelen, dus het zal nog lastiger worden. Ehm. Ja. Um, Siem de Jong is, uh, is erbij. Kan hij de hele wedstrijd aan? Ja, hij kan de hele wedstrijd aan. Ja. Ook als het echt tegen een grootmacht als AC Milan is. Ja, nee, we gaan ervan uit dat hij. Uh... De hele wedstrijd uh, aankan. Hij uh, de testen gewoon gebleken dat hij uh, uit zijn vermoeidheid uh, is. Want hij had gewoon ritme nodig. En daarom hebben we hem ook zeg maar, laten staan tegen Goa is Niet uh, gewisseld. Want hij moet daar een keer overheen. Ja, het is wel kort natuurlijk de uh, dag uh, deze wedstrijd weer. Maar normaal gesproken met zijn uh, fysieke postuur uh, en inhoud... Dan moet hij het kunnen volhouden. We zijn weer live naar de arena, uh, Bas, uh, Bas Tichler. Um, de positie van Sim de Jong ja, die is heel belangrijk. Hè? Althans, Sim de Jong zelf voor Frank de Boer in het al. Ja, omdat uh, De Jong niet alleen... een drijvende kracht op dat middenveld is... en is geweest. Ook in de afgelopen zeg maar, anderhalf jaar. Omdat hij de aanvoerder is. Omdat hij weet dat, uh, dat hij een goal kan maken. Dat heeft hij ook in de vorige Champions League bewezen. Sterk is met het hoofd. Hij kan een elftal op sleeptouw nemen. Um, kortom, er zijn heel veel redenen om... Um, aan te nemen en om duidelijk te maken dat Siem de Jong een van de belangrijke pionnen is in dat elftal. Zeker als daar veel jonge jongens omheen staan. En dat is natuurlijk zo niet dat Siem nou zelf oud is, dus dat is ook eens 24. Maar met Denswil en De Sa en Fischer. En nu ook weer met Duarte. Sichtersson van Rijn. Dat zijn allemaal jongens van tussen de 20 en de 23. Dan uh, is Siem de Jong nog niet de oudste nogmaals, maar wel een met ervaring. Die was er bijvoorbeeld in die wedstrijd. Waar uh, we het zo even het over had. Toen de Boer debuteerde als coach van Ajax. En Ajax in Milan won. Was Sim de Jong er ook al bij. Want dus dat clubje van toen de enige die opengebleven is. Dus dat zeggen we het een en die uh, Andy Houtkamp zit naast je. Andy uh, van de ene de, de Jong naar de andere de Jong. Nigel de Jong uh, staat in de basis. Natuurlijk zou ik bijna zeggen bij AC Milan. Hij is ook belangrijk voor dat team. Hè? ongelooflijk belangrijk is uh, in top voor en uh, ja, zoals hij zelf ook zegt, niet iedereen kan snijder of van de vaart zijn. Hij is meer in het verdedigende werk, de stokzuigen, de ouwe van de kerkboek van Vroeger. Zo loopt hij op het middenveld te, te voetballen, maar ook in aanvallend opzicht Dat is hij heel belangrijk hoor. De jongen is zo uitstekend bezig en hij staat dus ook gewoon. Midden op een middenveld en met rechts van hem Montolivo en links Montari. Want uh, ja, hoe je het ook reddokkeert, AC Milan heeft ook een uitstekend team. Uh, Robinho was uh, even een vraagteken, was licht geblesseerd. Maar kan spelen, dat geldt niet voor Kaka. En El Die zijn allebei geblesseerd, toen dus uh, niet mee, zit ook niet op de bank. Op de bank zit wel Urbi en stond. ook een uh, oude Ajaxid. En als je het gaat over oude Ajaxiden, dan is het over echt Ajaxiden. Want... Uh, Bijvoorbeeld Dijon de Jong, 96 eredivisiewedstrijden tussen 2002 en 2006 voor Ajax. En voor Maan wel zo'n 17 jaar bij Ajax gezeten. En die wil graag nog wel een keertje terug. Maar goed, vanavond stelt hij dus uh, nog niet mee. Hij zit op de bank. En uh, als je dan naar die opstelling kijkt van AC Milan zonder Kaka en El Cerabi. Natuurlijk wel Ballotelli in de spits en de veel geroemde Walter Biersa de Slovene. Staat daar vlak achter staan met uh, Robinho. Dus... Ja, nou, een uitstekend team. Ja, en gaat dat team er ook zo spelen zoals we dat hebben gezien in Eindhoven tegen PSV? Ja, toen was het uh, nogal aan het begin van de, uh, van de competitie. Zowel uh, de Eindcompetitie de competitie als uh, Champions League. Ja, toen werd het 3-0 in uh, Milaan, maar in uh, Eindhoven werd het 1-1. Toen had uh, Milan het erg moeilijk. Ik denk dat het team nu wel wat meer op elkaar ingesteld dus is en dus wat duidelijker staat. Oké, okay, Andy en Bas, zometeen horen jullie uh, heel lang, namelijk vanaf kwart voor negen... als uh, de eerste bal gaat rollen daar in de Amsterdam Arena, waar het nu al een uh, groot feest is. Maar er wordt natuurlijk nog veel meer gevoetbald, dus gaan we naar het matchcenter. Daar zit uh, Frank Wiedaert. Uh, Frank, jij maakt je op voor heel veel doelpunten. Onder andere wellicht bij uh, die andere wedstrijd in de pool van Ajax, Celtic Barcelona. Ja, dat zou zomaar kunnen. Natuurlijk zeven wedstrijden tegelijk. Dus uh, wat mij betreft verdelen ze ze een beetje. <laughs> Anders uh, kijken we aan het einde van de avond scheelt met al die goals. Scheelt trouwens wel ook een beetje dat Bar bij Barcelona Messi er niet bij is. Hij heeft een hemstringblessure. Dat scheelt uh, misschien zelfs wel een hat-trick tegen uh, Celtic. Die maakte hij natuurlijk in de vorige Champions League ronde. Maar vorig jaar werd het ook gewoon 2-1 voor Celtic. Dus uh, in Glasgow uh, rekenen ze toch misschien wel weer een klein beetje op een stuntje met Virgil van Dijk. Ex-Groningen in de basis bij Celtic tegen Barcelona. Dus in die pool uh, is dat een, ook een hele mooie wedstrijd. Um, welke andere wedstrijden springen eruit? Waar uh, kijk je vooral naar vanavond? Nou ja, groep F vind ik echt een hele mooie pool. Arsenal-Napoli is misschien wel het affiche uh, van de avond. Napoli wil graag weer bij de grootmachten horen in uh, Europa. En Arsenal is uh, de koploper in Engeland. Met uh, natuurlijk Euziel. En uh, Dortmund met, uh, of liever zonder Jurgen Klopp. Want die is uh, geschorst tegen Olympique Marseille. Dat zijn die twee anderen in uh, groep F. Die uh, afgelopen ronde verloren hebben. Die moeten nu natuurlijk ook meteen punten halen. En dat heb je eigenlijk ook met Chelsea. Want die die verloren verrassend thuis van Basel. Dus uh, moeten M uh, Mourinho en zijn mannen deze wedstrijd eigenlijk wel winnen. Om niet meteen op een uh, serieuze achterstand te komen in hun groep. Tegen Steaua Boekarest spelen zij vanavond. En die andere wedstrijd gaat tussen de winnaars van de eerste ronde. FC Basel en Schalke. Natuurlijk Schalke zonder Huntelaar. Want die is nog altijd uh, geblesseerd. Dan is er ook al één wedstrijd gespeeld. Dat heeft natuurlijk te maken met het uh, tijdverschil met uh, Rusland. Uh, Zijn het Sint-Petersburg-Australie? Hoe is dat afgelopen? Uh, dat was in groep G inderdaad. Uh, in uh, Rusland uh, doen ze altijd uh, wat eerder spelen in verband met uh, uh, het weer. En, uh, uh dat het daar veel te koud wordt. Zo langzamerhand nu weer richting de wind te gaan. Het werd uiteindelijk 0-0. Vlak voor rust kreeg Wietzel de Belg een rode kaart. Bij, voor Sint-Petersburg en Austria-Wien. Is er niet ingeslaagd om daarvan te profiteren eh, na de rust. Die andere wedstrijd trouwens ook een mooi affiche. FC Porto de beste van Portugal tegen Atletico de Madrid. Dat dit jaar zo goed draait. Oké okay, Frank, dankjewel. Frank Wielaert in het Metcentrum. We gaan je eh, vaker horen vanavond. Houd alles voor ons bij op de andere velden. Want het draait vooral om dat ene veld in Amsterdam in de arena Bastigler en Andy Houtkamp. Ajax AC Milan. Het was 1969 toen deze beide clubs elkaar voor het eerst tegenkwamen in de finale van de Europa Cup 1. Toen won Milan met 4-1. Het was de eerste keer dat er het Nederlandse club in een Europa Cup 1 finale stond ook en Ajax had in ieder geval toen nog geen kans tegen Milan. En of dat vanavond anders is, dat moeten we dan maar afwachten. De Arena is uitverkocht, zoals eigenlijk wel altijd. En de Arena kijkt vol verwachting toe naar de 4-0 oorwassing in Barcelona. Een wedstrijd waarin Ajax toch na afloop het gevoel had. We hebben eigenlijk wel geprobeerd om te voetballen. We durfden vooruit te voetballen. En de eerste helft ging dat ook heel behoorlijk. Er zijn toch wat kansjes geweest. Maar toen na 90 minuten iedereen op het scorebord keek, bleek dat dat toch gewoon. 4-0 stond na een hat van Lionel Messi. En de goal van Piqué en dat Ajax toch eigenlijk gewoon... Als een schooljongetje in de hoek was gezet door de grote meesters van Barcelona. Nou zijn dat niet de wedstrijden. Barcelona uit waar je het moet doen. En vooraf aan deze wedstrijd is er natuurlijk het een en ander gezegd. Zo even ook nog door Frank de Boer. Je moet het wel doen in deze wedstrijd. Thuis tegen Milan. Je moet het wel doen in de twee die komen gaan. Uit en thuis tegen Celtic. Want daar zal Ajax de punten moeten halen. Of je nou tweede wil worden of derde deze pool. Dan moet het simpelweg gebeuren. En dan gelden er ook geen excuses meer. Kortom je moet erin klunen. Of Bojan er nou wel of niet bij is. Dat zal dan wel. Dan speelt dus de Sa rechtsbuiten in het elftal van Frank de Boer. Terwijl de scheidsrechter nu het teken geeft dat de beide ploegen die zich al hadden opgesteld op een helft van kant moeten wisselen. Ajax speelt op uw radio eerst van de rechter naar de linkerboeks. En uh, je begon jouw mooie betoog over de finale 69 die verloren werd. Laat ik het dan maar uh, wat positiever bekijken. Want die 95 hebben ook een finale gehad. In Wenen kluivert met het puntertje 1-0. En dat was ook tegen... Uh, tegen Ajax. Met Frank de Boer. Die toen uh, als speler uh, meedeed. 24 mei 95. De finale in Wenen. Ajax AC Milan 1-0. Nu is Ajax AC Milan weer een uh, mooi affiche. Waar natuurlijk de arena helemaal vol voorgelopen is. En die op het punt van beginnen staat. Jonas Eriksson de Zweed staat klaar om het sluitsignaal te geven. Vorig jaar scheidsrechter bij Ajax Real Madrid 1-4. Uh, nu dus weer in de arena... Goede scheidsrechter. Daar mag je best van verwachten dat hij de boel goed in de hand zal houden. Maar ik verwacht niet dat het een, een keiharde wedstrijd wordt. In ieder geval zal het een spannende wedstrijd hopelijk gaan worden. Die nu begonnen is met balbezit voor Nigel Dion. Zelfs de aftrap van Balotelli is de moeite waard. Want hij krijgt de bal, gaat er even opstaan. Kijkt even stuurs naar de doelman van de Ajax. En dan draait hij zich in een fractie van de seconde om om de bal vrij achterloos terug te spelen op zijn eigen helft. Zelfs dat was de moeite waard. Terwijl Moisander nu probeert de bal ervoor te spelen in de richting van De Sa. Dat wordt vrij makkelijk onderschept door de linksback constant van AC Milan. En de bal vertrekt alweer naar de rechterkant van het veld. Waar Abate een beetje moeite heeft om hem aan te nemen. En dan eh, van de bal wordt gelopen door Ajax, dat de van de middenlijn de bal kan overnemen. En Fischer die even mee terug moest. Achter Abate aan de bal kan inleveren. Bij in dit geval Denswil. Denswil blind. En Denswil dan weer terug. Dan eh, wat naar de rechterkant. Waar Moisander dus de rechter van de twee centrale verdedigers is. Denswil de linker. En dan komt de bal uit bij Van Rijn. Parijs Everus, rustig bal onder de voet. Teruggevend aan Moisander. Moisander nu in de middencirkel. Op zoek naar uh, een vrije man naar voren. Vindt hem opzij bij Denswil. Denswil naar Blind. Blind weer terug. Helemaal terug naar zijn keeper, naar Sillissen. Die dus uh, in het doel staat. En uh, ja, Ajax hoopt een beetje dat een goede lijn... voor zover je dat uh, daarover kunt uh, spreken in de tweede helft tegen Go Ahead... Uh, dat die uh, doorgezet kan worden. Want toen werd in een paar minuten tijd Go Ahead van de mat gespeeld... Maar ja, Go Ahead, AC Milan, Het zijn toch wel wat uh, verschillende dingen. Mooi, nog avies. altijd, ja, absoluut. Het is uh, nog altijd balbezit voor Ajax. Het uh, rustig rondspelen. Nu Palsen, Italiaanse ervaring onder andere bij Juve, twee jaar gespeeld. Die de bal nu naar buiten geeft naar Blind. Ja, een van die spelers Palsen die zo ongeveer in iedere aardige competitie in Europa gespeeld heeft. Dat mochten we een week of twee geleden zeggen in Barcelona, ook nog bij Sofia gespeeld en dus al in Camp Nou geweest. Maar je mag het bij hem altijd doen. Mooistander komt nu. Middencirkel door. Middenlijn over. Dan een schijnbeweging. Twee man eigenlijk met een kluitje het riet in. En dan Sime de Jong gevonden. Die op zijn beurt de bal levert bij de Sadi Die dan is Semanza moeten opzoeken. Er op snelheid langs wil. De buitenom gaat. Inhoud. En dan komt er een ingreep. Voor zover je dat zo mag noemen. Van Kevin Constant. De linksback uit Guinea. Schuine streep Frankrijk. Van AC Milan. Een van de jonkies in het elftal. Maar toch ook al 26. En dat levert dan Ajax een ingooi. Op die bal wordt nu voor het doel gegeven door maar die raakt de bal van Koma verkeerd, zodat het uitverdeling van Milan makkelijk is. Balotelli wordt gezocht. Die verliest in de lucht van Moislander. Wordt denk ik nog een klein beetje vastgehouden ook. Want de scheidsrechter ziet daar geen overtreding in. En zo heeft Ajax via Blind de bal terug. 80 20 balbezit in het voordeel van Ajax. Ik denk niet dat dat zo zal blijven in deze wedstrijd. Maar uh, volgens heeft Ajax het uh, rustig onder controle. Terwijl uh, Mario Balotelli op de grond ligt en pijn heeft. Ik uh, zie nog zijn gezicht... In de wedstrijden tegen PSV. Toen hij wat smalend, uh, lachend uh, richting Willems onder andere uh, nogal vervelend was. Nu uh, heeft hij pijn en wordt uh, overeind geholpen door Christian Paulsen. Die zal uh, er absoluut niet mee zitten doordat hij uh, pijn heeft. Maar hij, uh, hij struikelt of uh, hinkelt een beetje in de middencirkel. Het handje heeft geholpen. Hij loopt weer. De bal wordt teruggegeven aan Ajax. Want Ajax had de bal over de zijlijn gewerkt voor een eventuele blessurebehandeling. Maar het is niet nodig. Ajax heeft weer balbezit via Moisander. Ja, Wat je met Balotelli maar het beste kan doen, dat wist PSV een paar weken geleden ook... is Balotelli in de eerste minuut van de wedstrijd een schop geven. Dat doet Paulsen nu ook. Want als je hem een beetje uit zijn concentratie kan halen... dan wil hij zichzelf nog wel eens verliezen. Denk aan de wedstrijd tegen Napoli. Dat leverde hem nog drie wedstrijden schorsingen in de Serie A op. Omdat hij in de afloop van die verloren wedstrijd... waarin hij ook een strafschot miste trouwens... ongelooflijk tekeer ging tegen de scheidsrechter. En hij is er dus in de Serie A eventjes niet bij... Maar je kan hem dus wel uh, ja, sarren en tarten. En dat is misschien wel wat Paulsen probeert. zit voor Ajax. Dentswil ter van de middenlijn. Bal gaat breed naar Moisander. Het gebeurt nu allemaal op de helft van AC Milan. Vierde minuut van de wedstrijd. 0-0 stand. Dan de andere wat ruimte gevonden bij Blind. De boer wijst en zegt uh, daar moet de bal naartoe. Blind kijkt en zegt ja, wat bedoel je nou? Die lijkt het niet te begrijpen en ik trouwens ook niet. Dan levert de bal er maar weer in bij Dentswil. Dentswil Paulsen. En nog altijd op de bal op de helft van AC Milan. Waar nu Moisander ook inschuift. Dent wil nu als een soort slot op de deur blijft staan in de middencirkel. De bal naar de buitenkant gaat naar de Saan. De Saan naar Van Rijn. Van Rijn met de voorzet. Maar bij wie komt hij terecht? Nou in ieder geval niet bij iemand van Ajax. maar wordt. Uh... Goed gewerkt en uh, wordt de bal meteen weer overgenomen. Goed gedaan door Duarte. Even terug naar Denswil. Denswil naar Blind. Blind over de hele naar Paalse. Paalse doorschuivend naar Moijsander. Moijsander van Rijn. Nou, Ajax heeft uh, in ieder geval de eerste 4,5 minuut de zaak uh, aardig op orde. Ook omdat uh, AC Milan niet aandringt. En weer is het Paalse die de bal heeft in de middencirkel. Bal naar de buitenkant geeft naar Blind. Drie jaar geleden ontmoeten beide de ploeg elkaar voor het laatst. 1-1 uh, in Amsterdam. En 2-0 winst voor Ajax. Terwijl Sikterson weg is. En Sigterson schiet tegen de benen van Abiati En dat was de eerste mogelijkheid voor Ajax. Wel een moeilijke hoek voor Sigterson. En uh, de eerste kans. Terwijl Balotelli probeert weg te gaan. Wordt even vastgehouden door Deli Blind. En krijgt de vrije trap. Maar de eerste mogelijkheid was in ieder geval voor Ajax. Ja, verdwijnt uh, bij mij in de boek als een half kansje. Omdat hij wel heel erg aan de zijkant uitkomt. Onder druk ook nog van Max Hesse, De Franse verdediger die meegelopen was. Het schot is helemaal niet zo onaardig. Komt volgens mij op de knie van Abiati, De keeper van de Milan, die inmiddels al 36 is, maar van wie we toch al elke keer als we hem zien zeggen: hoe ouder hij wordt, hoe beter hij ook lijkt te worden. Dat is een prima doelman uiteindelijk geworden. Na vijf minuten het eerste gevaar is de schot op doel, in ieder geval van Ajax. Milan inderdaad nog helemaal niets van zich laten zien. Terwijl nu eh, de Sa een beetje pech heeft, omdat hij wel zijn tegenstander constant de linksback opjaagt. De bal ook over de zijna gaat. Ajax even denkt te mogen gooien, maar daar komt dan toch niks van in omdat de grensrechter met zijn stokje de andere kant op wijst. Maar Milan de bal even snel weer verspeelt. Twee bijzinnetjes later. Ajax neemt over. Ook weer kwijt. Geen combinatie tussen de Jong en Paulsen. Overname dan van Montari. Een van de middenvelders. Bal terug. In de laatste lijn. Mec6. Opent dan naar Robinho. Robinho Nigel de Jong. Het gebeurt nog op de helft van Milan. Vel op de huid gezeten de Jong. Houdt wel balbezit. En paast dan. Slordig. denkt dat die bal buiten is gegaan. Achter de man. Achter Balotelli. Dat gebeurt inderdaad. Balotelli doet nog een trucje voor de zekerheid. Maar dat trucje heeft niet zoveel zin, want Ajax mag een ingooi nemen. En weer balbezit dus via Denswil. Ik zei het al, 0-2 toen gewonnen, drie jaar geleden om het verhaal af te maken bij die halve kans van Sigtorsson. 0-2 gewonnen, Milan was toen al geplaatst, Ajax moest winnen. Dat was overigens de eerste wedstrijd van Frank de Boer als hoofdcoach bij Ajax. En hij hoopt natuurlijk weer op een stunt, want een stunt zou het zijn als Ajax wint van AC Milan. Maar zover is het nog lang niet, staat 0-0 met blind in balbezit aan de linkerkant. En uh, weer even terug. Omdat uh, Duarte wel heel erg dichtbij stond om de bal af te geven. Die krijgt hem nu wel van Denswil En Duarte nu op de helft van AC Milan. Houd eventjes in. Wat zei Frank de Boer nog meer? Dat het uh, belangrijk is dat je geen risico's, onnodige risico's neemt. Want die worden op dit niveau afgestraft. En dat zullen we ook zeker gaan zien als Van Rijn de bal heeft aan de rechterkant. Kijken of hij een opening weet te vinden. Nou, hij doet het via Simbillon. Ja, zijn irritatie in de wedstrijd in Barcelona zat hem er ook in. Dat eigenlijk dat Duel uiteindelijk toch twee goals echt weggeeft. Volkomen onnodig. En als je dat niet doet en je blijft geconcentreerd, dan blijf je in ieder geval langer in zo'n wedstrijd. In welke wedstrijd dan ook. Dens wil nu 10 meter over de middenlijn, kan de bal breed geven aan Paulsen. Paulsen kijkt om zich heen. Besluit dan toch de bal maar aan de rechterkant mee te geven aan Van Rijn, die halverwege de helft van Milan opduikt en de voorzet geeft. Daar wil Sikkelsen wel naartoe. En daar schrikt de Milan-verdediging zo van dat hoewel Sikkelsen de IJslander niet bij de bal komt, de bek Abate, die de bal 10 meter verderop op zijn borst krijgt, ook geen idee meer heeft wat er blijkbaar in zijn rug gebeurt. En volkomen onnodig een hoekschop weggeeft. Dat is de eerste hoekschop van deze wedstrijd na 7,5 minuut. Die Ajax mag gaan nemen vanaf de rechterkant. Het zal Waar ook de linker geweest kunnen zijn ja. trouwens. Voor de kijkers uh, links. Het uh, is uh, kort genomen op Fischer. Victor Fischer met de voorzet richting de tweede paal. Is een beetje ver. Wat heet ver. Gaat ver over Denzel heen. En over de achterlijn. Maar ik moet zeggen, die eerste 7,5, bijna 8 minuten doet Ajax dat goed. Rustig. Kalm, bedachtzaam opbouwen. En dan uh, zoekt het naar een kans of een mogelijkheid. Nou, een halve kans en een mogelijkheid hebben we nu gezien in die acht minuten. En hij zet meteen alweer balbezit omdat AC Milan er volgens nog een aanvallend opzicht niet aan te pas komt. Ja, Italiaanse ploeg in het algemeen, en uh, dat is Milan ook wel toevertrouwd, zijn uh, er over het algemeen niet de ploegen naar om nou in een uitwedstrijd vanaf de eerste minuut, Ter strijde te, te trekken om te kijken of je snel op voorsprong kan komen. Die vinden het allemaal wel prima zolang een 0-0 staat. Ze weten dat hun kansje toch wel komt. En als je dan voorin de beschikking hebt over met name Robinho en Balotelli, dan weet je dat de kans dat als die mogelijkheid komt, dat het doelpunt oplevert ook nog wel aanzienlijk is. En daar gocht men op, je zou kunnen zeggen dat parasiteert zo'n ploeg zelfs een beetje op, terwijl nu wel wat druk wordt gezet als dus de bal van Aijs terug gaat naar Silsen. En Aijs wel even. Bij de les zal moeten zijn bij het uitverdedigen. Van Rijn is dat. Geeft de bal mee aan de Jong. De Sa gaat. De Jong ziet het niet of durft het niet. Speelt de bal volgens kort langs de tegenstander. De Sa heeft zich laten zakken. Krijgt dan de bal. Verspeelt hem. Maar krijgt hem weer terug met een gelukje. En dan kan de Jong weg aan de rechterkant van het veld. ziet zo voor de goal. Fiesje voor de goal. De bal is te scherp. Wordt door de doelman weggebokt. Niet al te handig trouwens. Opgevangen door Blind. Die hem dan meegeeft aan Duarte op de punt van het strafschopgebied En zo houdt Ajax de bal op de helft van Milan. Duarte naar Blind. Blind met de voorzet. Maar schiet de bal tegen zijn tegenstander aan. Tegen Abate. Dat betekent wel de tweede hoekschop voor Ajax. Ja, ik, dit bevalt mij wel deze openingsfase. De eerste 9,5 minuut van Ajax. Wat spel de prikken richting het doel van Abate. Die wat uh, paniekerig de bal net weg. Komt nu dus de hoekschop van Duarte vanaf de linkerkant. Met het linkerbeen komt die bal richting het doel. Nigel de Jong komt weg. En dan wordt de bal verder getransporteerd. Maar meteen over de zijlijn. En dus mag Frank de Boer de bal vangen en hem geven aan Deli Blind. Die gooit naar Denswil Denswil terug naar Blind. Verleggen. Uitkijken dat je niet in de val trapt. Dat je hem te breed geeft en dat er iemand mee vandoor gaat. Doet hij ook niet. Blind heeft nog altijd de bal. En zoekt nu op de weg terug naar Denswil. Denswil wordt even een klein beetje opgejaagd door Balotelli. En dus gaat de bal naar Sillesse. Sillesse, ja, nog geen Italiaan in zijn buurt gezien. Wel een paar terugspelballen gekregen. En dus is het bal bezit voor Ajax. En gaan wij even naar Frank Wilaert in het matchcenter. Want in groep ik had het al gezegd. Dat is uh, misschien wel de leukste groep. En dat bewijst Arsenal dat na acht minuten al op 1-0 voorkomt. Op aangeven van Ramsey, de man in bloedvorm bij Arsenal. Is het Euziel helemaal vrij. Randje 16 die je maakt. En zij staan dus voor met 1-0 tegen Napoli. Ja, Euziel over bloedvorm gesproken. Uh, Ajax Milan terug in de arena na 10,5 minuut 0-0. Balder zit voor Blind in een uh, toch zeker bemoedigende openingsfase van de Amsterdamse ploeg. Dat Via Sieters al een half kansje heeft gekregen. Twee hoekschoppen heeft mogen noteren. Die overigens totaal gevaarloos bleken. En nu de Sa in balbezit heeft aan de rechterkant van het veld. Het tempo zou eigenlijk iets omhoog moeten om Milan echt aan het bibberen te krijgen. En nu vanaf de rechterkant een vrij vroeg gegeven voorzet van Verrijn. Die makkelijk onschadelijk wordt gemaakt. En Balotelli neemt de bal nu boven Dens aan. Laat hem wel heel ver naar de zijkant stuiteren. Maar kan hem daar binnen houden. Wil dan vervolgens ook nog langs Dwarten Die goed meeverdedigt. En dan blijkt dat de bal een meter of twee, drie later toch over de zijlijn wordt gelopen door Balotelli. De aanname was aardig. De actie daarmee eigenlijk ook. Maar het vervolg dat uh, kon hij er niet aan geven. Zo krijgt Ajax de bal terug. En heeft Ajax toch op in deze eerste elf minuten inmiddels wel heel veel balbezit. Maar nogmaals, het tempo zou iets omhoog moeten. Om daar uh, Milan echt aan het bibberen te krijgen. Want voorlopig is Milan nog niet geschrokken. Wel aardig om te zien. Denswil, Balotelli. Een uh, leuk koppeltje. En uh, daar zal Denswil toch wel een paar dagen wakker van heeft, uh, hebben gelegen. Nou ja, wakker. In ieder geval aangedacht hebben. Als de Sa aan de rechterkant probeert er langs te gaan bij... Uh, uh, uh, constant, constant, de man uit Guinea. Maar er niet langs komt. Wel gaat de bal over de zijlijn. En mag Ajax gaan gooien. Via de SA. Na 12 minuten 0-0 de stand. En de SA gooit de bal naar Paulsen. Terug naar de SA. De SA terug naar Paulsen. Kan de voorzitter eventueel komen met links. Er komt de bal hard ingespeeld. Uh, komt op de voeten van Max 6. Uh, en dan uh, wordt de bal over de zijlijn gekomen door Paulsen. En mag AC Milan gaan gooien. Ja, die Constant, uh, zijn naam viel al een paar keer. Die. Uh... Is geboren Frans, mama speelt in de nationale ploeg van Guinea. Hij kwam vorig jaar in het nieuws toen hij van het veld stapte naar een racistische spreekkoor. Dat u denkt, oh ja, dat was er een van Milan, dat was hij. Dat uh, heeft uh, de krant eigenlijk in de hele wereld wel gehaald. Bal bezit inmiddels voor Ajax via Palsen tussen de benen van Montari door. De dus samen gaan het werk, gaat binnendoor dit keer, dan toch maar buitenom. En botstand tegen de rug van, daar is hij weer, constant op. En zo uh, komt er gewoon een doeltrap voor Milan, een doeltrap voor Christian Abiati. En dat gebeurt allemaal na 12,5 minuut. 0-0 dus nog de stand. Het uitverdelen van Milan gebeurt met een kort tikje. Ajax zet nu wel vol druk op de tegenstander. Het hele elftal van Ajax schuift nu bijna op op de helft van de tegenstander. Dan moet je dus ongelooflijk oppassen met de ruimte die je weggeeft in je rug. Er komt een paas die nog aankomt ook bij Montolivo. Maar die wordt dan door Dens World van de middenlijn tegen de vlakte geholpen. Dat lijkt me eerlijk gezegd van Denswil een verstandig besluit. Zeker omdat hij het ook op zo'n rustige nette manier doet dat je er ook geen... Risico bij loopt dat je er nog geel voor krijgt. Ook vrije schop Milan. Is genomen en bal gaat uh, de diepte in. Ja, niet echt uh, geplaatst. Want de bal kan makkelijk gekopt worden. Door uh, Blind. En dan, uh, of het was Fischer. En dan staat Balotelli buitenspel. En die laat hem heel slim gaan. Gaat de bal, uh, en dat is mazzel voor Ajax. Via Montolivo over de zijlijn. En ligt er een speler van, uh, van AC Milan geblesseerd. Ik dacht dat het uh, Arbate is. En Abate ligt inderdaad op de grond. En uh, wordt nu uh, overeind geholpen. En Abate kan alweer lopen. Kan al verder. Maar uh, moest eventjes gewacht worden. Scheidt dat heeft de klok stilgezet. 23,5 minuut gespeeld. 0-0 de stand. Inworp Ajax. Blind naar Paulsen. Paulsen terug op Blind. Schot naar voren. Gaat over de zijlijn. Inworp AC Milan. Ajax ligt uh, boven in de beginfase. Zonder dat het nou. Uh... Uitblinkt in kansen en mogelijkheden. Dat is na 14 minuten dan maar een conclusie. Bij 0-0 stand. In de onderlinge balans tussen Ajax en Milan ligt Ajax trouwens ook boven. Ploegen zijn elkaar acht keer tegengekomen in de geschiedenis. Vier keer won Ajax, twee keer won Milan. Dus daar kan je ook nog een beetje het gevoel van hebben... dat het allemaal eh, wel kansrijker zou kunnen zijn vanavond dan menig een denkt. Terwijl Denzel nu de bal terug speelt naar Sillessen. Robinho voor de zekerheid even doorloopt. Hij zegt voor het eerst dat Sillessen een Italiaan van dichtbij ziet. Die dan nog Braziliaan blijkt ook. Gaat de bal weer terug naar Sillessen. Balotelli kijkt op gepaste afstand toe. Oh, wat een gevaarlijke bal. Die bal die moet over Balotelli heen. Maar die gaat er eigenlijk net voor langs. Balotelli steekt geen lichaamsdeel uit. Anders zou hij de bal nog hebben kunnen onderscheppen ook. Kortom, dat loopt voor Ajax goed af. Dat zijn momenten die je niet wil. En dat zijn ook momenten die je als keeper niet wil. Of als coach niet wil. Zeker niet wanneer je je doelman net hebt gewisseld. Ja, dat was, uh, dat was van die momenten. Uh, terwijl ik u meld dat het nieuws van 9 uur in de rust zal uh, worden gegeven. Uh, vertelt daar nu het uh, algemene nieuws, want dat is...